Het weer vannacht vanuit het noorden wat regen, overdag zwaar bewolkt en soms van de middagtemperatuur ligt rond een graad of acht. Tot zover het ene. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Z! She was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 Dit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 Yeah. Antwoord op 106.9 CFM CFM Christine,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 Tot zover het ritme van ZFM. Via kabel op 104.5. En in de Eder op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een motie van afkeuring van GroenLinks en de PvdA tegen staatssecretaris Bleker is verworpen. De partijen kregen alleen steun van de Partij voor de Dieren... De indieners zijn ontevreden over het natuurakkoord met de provincies. Bleker bereikte daar vorige week overeenstemming over met de koepel van de provincies. Het was een aangepaste versie na kritiek van een aantal provincies. Volgens het akkoord worden de provincies verantwoordelijk voor natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Tegelijk wil het kabinet 600 miljoen euro besparen. De meerderheid van de Kamer steunt Bleker, maar de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA vinden dat de provincies te weinig geld krijgen en dat Bleker bestuurlijk broddelwerk levert. Volgens hen zijn er nog allerlei onduidelijkheden in de uitwerking. Het Amerikaanse leger trekt 11.000 militairen terug uit Europa. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige maand werd aangekondigd... ...door de Amerikaanse minister van Defensie, Panetta. Amerika haalt de troepen weg vanwege de bezuiniging op het defensiebudget... ...en een verschuiving van de aandacht naar Azië. De militairen zijn gelegerd op basis in Duitsland en Italië. Het gaat onder meer om twee infanteriebrigades en een luchtmachteenheid... Na hun vertrek blijven er nog zo'n 70.000 militairen over, verspreid over heel Europa. De VS benadrukte dat de band met de NAVO-bondgenoten sterk zal blijven. De bedoeling is dat de achtergebleven troepen gaan roeleren over verschillende bases in Europa. Op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam is Jesse Huetakalung vanavond uitgeschakeld. Hij verloor in de tweede ronde met 7-6-6-3 van de Servier Vikor Trojcki. Huetakalung was de laatste Nederlandse...